Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur Daarnet wel met het NOS journaal ING en Nationale Nederlanden zijn niet van plan hun zakenrelaties gratis reisjes te geven naar het WK voetbal Volgend jaar in Zuid-Afrika De marktomstandigheden zijn daar veel te onzeker voor en de kosten te hoog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 Ook in het crisisjaar 2008 kregen topbankiers nog steeds enorme bonussen. Welling vindt het schokkend dat bankiers soms drie keer hun jaarsalaris aan bonussen kregen. Een instelling voor verstandelijke gehandicapten in Borne... heeft aan de eigen directeur een hypotheeklening verstrekt van 550.000 euro... en daarover hoeft hij geen rente te betalen. De SP heeft dat ontdekt in het jaarverslag van de instelling Avelijn... De instelling zegt dat de lening een prestatiebeloning is en een manier om hem langer aan Avelijn te binden. De SP wil opheldering van staatssecretaris Bussemaker. Rijksambtenaren gaan voortaan alleen op hun 65ste met pensioen als ze daarom vragen en anders moeten ze blijven doorwerken. Eerst tot 67 jaar en later is ook tot 70 mogelijk. Ambtenaren konden tot nu toe al langer doorwerken, maar dan moesten ze daarom vragen en de werkgever kon het verzoek afwijzen. De Nationale Restaurantbon blijft bestaan. Hij is overgenomen door het bedrijf Diner Jaarkaart. Oude bonnen worden niet meer geaccepteerd door restaurants. De 25.000 mensen die zo'n bon hebben kunnen hem opsturen naar de nieuwe eigenaar. En die krijgen dan een dinerjaarkaart. Daarmee kunnen ze niet gratis eten, maar wel met korting. En er komen wel nieuwe restaurantbonnen. Het weer volop zon, vooral het noorden. de 17 tot 20 graden. Morgen overmorgen verandert er niet veel. Op wat mist na. Dit was het NY Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht... waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon Zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziek Boulevard.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 Something flavor having Hello? Shh Hello <laughs>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 was 26, in Vietnam he was 19. quite so secure. He's not like... I'm hard done by I spent ages giving head Then I remember all the nice things that you've ever said to me Maybe I'm just over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 9. Por esas cosas raras de la vida Si del beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores entra en mi que me hiciste que no puedo conformarte sin poder poderte contemplar Deja que bagaste para mi cariño tan sincero Cuando conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme Kegels om te zeggen dat een vrouw mijn lot veranderde. Secularen die graag je ziet aan mij lijden. mijn reina mia, die me ik niet kan En Seguirás noemt me nooit meer. La la la la la la la la la la la la la la que